Devi is 54 jaar geworden. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen tussen min 4 en min 7 graden. Overdag veel zon, maar met maximaal 1 graad boven 0 blijft het koud. Dit was het NOS Journaal.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 Of je kiest voor Citroën Berlingo met maar liefst 3 zitplaatsen. Moment Supreme Pro bij Citroën. Tijdelijk Citroën Berlingo Economy uitvoering met 1000 euro voordeel en financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op Citroën.nl. Citroën. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegenco.nl. Vandaag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Fijne Noord PSV. Yeah!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 Goedemorgen, welkom terug in uh, Riza of bij Riza, het is net hoe je het bekijkt. Hier zo op Radio 1 BNN Fara. Uh, fijn dat je bent blijven luisteren. Tenminste, als je bent blijven luisteren, als je net je bed uitrolt en je denkt, nou, ik wil even wakker worden met, uh, met een goed gesprek, maar ook goede muziek en een uh, goede filmtip. Ja, dan heb je ook het goede programma uitgekozen. Welkom in een nieuwe dag dan, je luistert naar Risa. In dit uur gaan we praten over anime, oftewel Japanse tekenfilms, Ja, het woord tekenfilm, animatiefilms. Laten we het animatiefilms, daar komt misschien dat anime ook wel vandaan, wie weet. Daar gaan we het heel veel over hebben. Ook heb ik hele goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere Brandy en Monica, the boy is mine. Maar ook Eamon, ken je hem nog? Van fuck it, I, want you I don't want you back. Hij heeft een nieuwe track uit, die heet I got soul. En die is prachtig. En straks gaan we natuurlijk bellen met Noah. Maar voor nu. Genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Uh, begin 2000, eind jaren 90 waren ze ja, allebei supersterren. Brandy en Monica. Monica hoor je helemaal niks meer van. Brandy, Brandy maakt nog wel muziek, maar ook niet meer zo populair. Jammer is dat, want het waren toch twee hele goede zangeressen. Je luistert naar Risa. En uh, we hebben hier te gast Juri Bakker. Hij is uh, anime-fan en staflid van Abunai Conventie. Mm -hmm, ja. Wat is Abunai Conventie? Uh, Awonai is een conventie die de Japanse cultuur en ook de popcultuur hier in Nederland promoot. Ja. Dat doen wij uh, door één keer per jaar een driedaagse conventie te organiseren in Veldhoven. Oké, okay. dat klinkt heel serieus. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> uh, we nemen het heel erg serieus om te zorgen dat onze bezoekers gewoon een heel leuk weekend hebben. Ja. En ondertussen is het gewoon heel erg leuk om te doen. Het is ook heel erg leuk om te zien hoe mensen zich vermaken. En probeer gewoon echt een, een hele gezellige tijd van te maken. Wij staan ook bekend als de gezelligste conventie van Nederland. Ja, is dat zo? Ja, inderdaad. Onze bezoekers <laughs> noemen ons zo. Wat dat ja, betekent, ja, ja, dat dat scherig ja, ja, okay, is van Oké, maar het is niet objectief gemeten. Uh, het is de feedback van onze bezoekers zelf. Oh, okay. Die zeggen het zelf, want het ja. is altijd gezellig bij jullie. Ja, nou, nee, dan... dat, dat zal het ook wel gezellig zijn. Dat zeggen ze ook altijd bij mij. Maar bij mij is het ook omdat ik uh, heel veel geld betaal om hier te zitten. Hoeveel krijg jij van mij, uh, Juri? Heel <laughs> hele hoop, ik Krijg jij? <laughs> Jullie, welkom in dit programma. We hebben hier twee uh, regels. De eerste is dat we werken met toverwoorden. Komt het toverwoord voorbij, uh -huh. dan hoor jij een jingle: toverwoord. En dan moet jij eventjes met uh, die uh, dobbelstenen gaan rammelen. Oké. Okay. Dan ga je iets onlakken uit de digitale kluis. Het andere is dat onze regisseurs standaard een voorwerp meenemen voor onze gasten. Wat heb jij meegenomen voor uh, jullie? Jullie, wat duwt hij je in je handen? Dit is... Um, ik denk dat het een soort van voer is. Voer? Hm. Het is korrelig, het is bruin. Kan het aarde zijn? Dat zou kunnen zijn, ja. Ja, er wordt hier heftig geknikt. Het is aarde. Ja, ja, soms, aarde, okay. soms zijn ze heel cryptisch met die voorwerpen. Ik weet het ook nooit van tevoren wat ze gaan geven. Oké. Okay. Ben je een beetje een, een tuinliefhebber? Um, ja en nee. Ja? Waarom? Ja. Uh, ja, omdat mijn ouders en mijn grootouders er wel wat meer mee hadden. Mijn grootvader was boerenkrecht, dus die heeft natuurlijk heel veel oh, yeah. op de tuin. Ja. Maar zelf doe ik er heel weinig mee. Doe er heel weinig mee? Je had ja. er niet van om, uh, om in, in de aarde te spitten, de nee. deur onder je vingernagels, de wormen die je eruit trekt? Nee, niet echt. Nee. Nou, Het schijnt namelijk dat wormen superbelangrijk zijn voor de aarde, maar echt superbelangrijk. Sterker nog, er gaan verhalen dat als wormen er niet meer zijn, dat, uh, dat de hele wereld zou gaan vergaan. Nou ja, of dat zo is, dat gaan we eventjes navragen. Bij Inge Lubbers, zij is bodemonderzoeker aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen, Ingrid moet ik zeggen. Ja, goedemorgen, Ingrid inderdaad. Ja, ja zeg ik Inge. Jeetje het is nog vroeger Ingrid... Ja, precies. Niet is, is, zo erg. is dat is dat een mythe of, of zit daar een kern van waarheid in dat de wereld niet zonder wormen zou kunnen? Nee, daar nee, zit zeker een kern van waarheid in, want het is uh, ja, een heel bijzonder diertje. En ook een bijzonder nuttig diertje. Uh, want hij mengt de bodem uh, nou echt wel jarenlang, miljoenen jaren lang. En dat maakt de bodem luchtig en uh, zuurstof kan erin en uh, CO2 kan eruit. En uh, voedingsstoffen komen beschikbaar en, en al met al is dat dus goed voor plantengroei. Uh, en, en dus echt heel belangrijk voor uh, ons allemaal ook. Maar bestaat er dan ook een kans dat, dat vormen ooit worden uitgeroeid? Ik bedoel, zijn er dingen die wij doen die schadelijk zijn voor wormen? Ja, nou, op zich... Die kansen acht ik niet zo groot. Mm -hmm. uh, ja, wij, wij kunnen wel dingen doen die misschien niet zo goed voor ze zijn. Ze zijn wel gevoelig voor, ik zal maar zeggen, vervuiling met zware metalen. Mm -hmm. Maar dat dat nou echt over de hele wereld gebeurt, uh, nou, dat zal niet zo. En dan is er nog klimaatverandering, maar dat, uh, dus dat het opwarmt, het klimaat, en yeah. alles warmer wordt. Maar ook dat zal niet in zo'n vaart lopen voor de regenwormen. Dan, dan vraag ik me vooral af, waar, want dit, dit kwam te, tevoren vanuit, vanuit wetenschappelijke hoek. Waarom is de wetenschap daar dan überhaupt mee bezig... hoe belangrijk wormen zijn als ze toch niet gaan uitsterven? Nou, dat, dat zit er meer in dat ze zo belangrijk zijn voor allerlei bodemprocessen. Oké. Okay. En, en die bodemprocessen die zijn weer belangrijk voor uh, plantengroei... Ja. En uh, ja, dan is het wel interessant om te weten uh, waar wormen bijvoorbeeld uh, niet op de zijn of uh, waar het misschien niet zo belangrijk is. Ja. Uh, dus um, ja, allerlei redenen om ze wel te onderzoeken. Ja, ja. want ik begreep dat ze ook uh, gebruikt kunnen worden om groenafval weg te werken. Hoe zit dat dan? Ja, dat is, dat is tegenwoordig ook in de grote steden. Is men daarmee bezig? Dat is uh, dat je bijvoorbeeld uh, composteert. Ja. En dat is iets wat uh, nou, veel mensen wel doen. En in zo'n composthoop, er wonen dan ook heel veel wormen. Mm -hmm. Die krio krioelen daarin rond. Maar je kunt het dus bijvoorbeeld ook in je eigen keuken doen. En die eten alle schilletjes, het keukenafval. Uh, en dat, dat zetten ze om, ja, wormenpoep. En dat kun je dan weer aan de plantjes geven. Dus ook mocht je een moestuin of iets hebben. Of gewoon een tuin. Dan kun je, je dat daarin kwijt. Dus er bestaat gewoon echt zoiets als wormenmest? Ja, ja, absoluut. Ja. En daar is ook een markt voor. Je kan gewoon een zak wormenmest kopen. Dat, dat kun je wel degelijk kopen, ja. Ja, is ja. gaaf. <laughs> ja. hey, Even voor mijn eigen beeld. Hè. Hoe, hoe, hoeveel wormen zitten er nou in een schep aarde? Hoe, hoe, hoe moet ik dat nou zien onder de grond? Hoeveel wormen zitten daar? Ja, nou, daar zijn allerlei metingen, of, of hoe zeg je dat, nou ja, de maten voor. Als je bijvoorbeeld een handje aarde hebt, dan heb je al gouden gouden kans dat er een worm in zit. Ja. En als je dan per vierkante meter kijkt, dan, uh, nou, als je dan in een grasland zit, dan heb je er zo gemiddeld 350, maar soms zelfs meer dan duizend, kunnen oh, er echt heel veel zijn. Dat zijn er echt ja. heel veel. Dus, dus, ja, ja, ja. dus de, de, dat leeft allemaal onder ons gigantische bergenwormen. Ja, stel je staat in een weiland en je ziet de koeien staan. Dan ja. uh, het, het gewicht van de koeien, dat is dan zo ongeveer vergelijkbaar met het gewicht van de wormen op de grond. Holy shit. Ja. Dat, dat geeft ja. het wel een heel ander perspectief. Ja Wat precies, er zijn met heel veel. Ja, want, ja, ja, dat is natuurlijk wel grappig. Je ziet ze niet. dus Je, je, je ziet er af en toe eentje, eentje als, je, als, je, als, je, als je inderdaad een, een handje aarde neemt. Of je ziet, je ziet zo'n vogel stampen en dan komt er eentje, eentje naar boven. Ja. Maar dat het er ja. zoveel zijn, dat had ik eigenlijk zelf nooit bedacht. Nou, dat moet, dit moet ik even toms, verwerken. Toms, uh... Ja, nee, nee, als het regent dan zie je ze soms echt uh, met grote getalen over de weg uh, uh, kruipen of, of door het gras. Ja, Want, uh, dan, dan denk je bij jezelf van oké, okay, het zijn er wel veel. Dan zijn het er wel heel veel. Maar ja, die zijn dan onderweg om te klaverjas in een, uh, een yeah. café of zo. Even lekker een <laughs> beetje schuilen voor de regen. ik maar gewoon, ja, denk, ik, denk ik zomaar. Gras uh, groener aan de overkant, zoiets. Ja. <laughs> Zeker voor warme Ingrid Lubbers, yeah. bodemonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Dankjewel dat ik je zo vroeg in de ochtend eventjes mocht uh, wakker maken. Om over wormen te praten. Geen dank. Succes verder. Dankjewel. Hoi hoi. Oké, okay, doei. Iman, begin jaar 2000 was het een sensatie... omdat het een R&B-zanger was, wat op zich niet zo speciaal was... maar het was een witte R&B-zanger... wat op zich ook misschien nog niet zo speciaal was... als je niet zulke verschrikkelijke grove teksten gebruikte... wat dan wel weer heel speciaal was. Want ja, R&B-zangers die gingen toch altijd een beetje de meisjes uh, behandelen... alsof ze goud waren, want ja, dan konden ze het bed in praten. Nou, Iman die had daar geen behoefte aan... en die maakte toen het nummer Fuck It, I Don't Want You Back. Een gigantische hit werd dat. En... Uh, ik wilde dat draaien voor deze show. Ga ik ook draaien. Maar terwijl ik een beetje zo op zoek was naar informatie over Iman, kwam ik erachter dat hij in 2017 een album heeft uitgebracht... wat totaal niet is aangeslagen. En ik heb geen idee waarom, want hij heeft een nummer daarop staan. Dat heet I Got Soul. En dat is toch zo verschrikkelijk sterk, zo verschrikkelijk goed... dat ik dacht, ik ga ze gewoon back-to-back -back draaien. De oude Iman van begin 2000 en de nieuwe Iman van 2017. Eerst hoor je Fuck It en daarna hoor je I Got Soul... I Soul. Je hoorde daarvoor, hoorde je Fuck You, I Don't Want You Back. Het zijn toch twee verschillende, super verschillende platen. Sowieso uh, hoor je ook hoe, uh, hoe dik het geluid erachter is geworden. Met I Soul, een prachtige soulband zit daarachter. Volgens mij is dat ook allemaal live ingespeeld. Ja, het andere was natuurlijk allemaal uh, computergestuurde muziek. Maar ook zelf is hij erg gegroeid als muzikant. En dan vind ik het altijd wel weer jammer. Want ja, nu heeft hij helemaal niet die publiciteit. Er dus zijn eigenlijk, niemand is bezig met Eman wat hij aan het doen is. Terwijl hij zo'n mooie track eigenlijk had zo... Ik ga vooral even het album luisteren. Hij doet het echt heel erg netjes. Begin jaren negentig zat ik voor de tv. Ik keek BBC. Het was midden in de nacht. En ik zag een... Uh, een uh, jij, jij begint al... Ik, ik trigger, ja. Ik zag een film. Een tekenfilm. Wat, zo noemde ik dat in die tijd. Van een Japans mannetje wat op een motor zat. En hij bevocht echt verschrikkelijke wezens. Die film heette Akira. Ik ja. was meteen onder de indruk en uh, ik, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Het was midden in de nacht en die film, nou ja, het einde ga ik niet verklappen... maar het, het, het, ik was in shock. Mm. Wat was jouw eerste ervaring met anime? Uh, mijn eerste ervaring met anime, wauw, die gaat eigenlijk een stuk terug, verder terug... maar toen wist ik nog niet dat het zelfs anime was. Okay. Uh, ken je de series nog, uh, Vrouwtje Telepon, Niels Robbenzoon? Jazeker, ja, absoluut. Allemaal anime. Uh, ja, eigenlijk wel, want het is allemaal Japanse Ja, inderdaad. Ja. Alleen het is toen in Nederland gehaald door de evangelische omroep. Is toen daadwerkelijk ja. gewoon gedupt in het Nederlands. Ja. Want toen kon het nog... Ja. En ja, dat was, zonder dat ik het wist, mijn eerste foray. Uh, ik heb inderdaad diezelfde film Akira ook diezelfde nacht opgenomen gekeken. Wat dus. gaaf. Dus wij hebben zelf die nacht ja. sa samen die film zitten kijken... zonder dat we het ooit wisten. Inderdaad, en inderdaad. nu zijn we hier te plekken terechtgekomen om te praten over anime. Ja. Want ik praat met Juri Bakker. Hij is uh, niet alleen anime-fan. Hij is ook staflid van de Abunai-conventie. Een mm -hmm. conventie die volledig in het teken staat van anime... en de Japanse cultuur erachter. Ja. Daarachter. ja. Wat is, nou, wat is nou kenmerkend als je het hebt over anime? Wat kenmerkend is aan anime is hoe de show is opgebouwd. Ja. Hoe het verhaal wordt verteld. Mm -hmm. Hoe het is vormgegeven. Mm -hmm. uh, anime geeft ook wel een, een klein stukje... niet altijd even realistisch van de Japanse cultuur zelf weer. Mm -hmm. En ook vaak gewoon de stijl. Omdat het een ongelooflijk divers medium is... Mm -hmm. Is het heel moeilijk om je vinger erop te drukken wat nou echt anime is en wat nu echt tekenfilms is? Wat ik zelf heb gemerkt als ik het gewoon haal tegen zijn westerse evenknie, is dat, zoals ik al zei, er zit een, niet echt een episodisch format in. Het is vaak gewoon een heel verhaallijn die helemaal uitgebouwd wordt. Um, het wordt aangeboden in vaste blokken van 13, 12, 13 of 24 26 afleveringen. Ja. En wordt vaak gewoon binnen bepaalde seizoenen uitgezonden. En vaak worden de shows ook wel gewoon binnen een bepaald seizoen gemeten. Uh, in populariteit, maar ook gewoon wat het seizoen is. Een winterseizoen heeft bijvoorbeeld een hele andere anime. Als een seizoen, een herfseizoen een of een zomerseizoen. Vooral is het winterseizoen het meest uh, populair en dat het meest gekoord wordt. Uh, waarschijnlijk omdat het echt gewoon fucking koud buiten is. Nou oh ja, dan zie je lekker binnen, ga je lekker tekenfilms kijken. Dat ja. Mag je tekenfilm zeggen, of zeg je van, dat is een vies woord? Um, nou weet je, aan de ene kant vinden mensen een vies woord... omdat het best wel een stigma is. Aan de andere kant, het, het is wat het is. Ik bedoel, mm -hmm. het is een geanimeerde show. Het zijn allemaal tekeningen die in een serie zijn. Ja. Die de bewegingen weergeven. Dus ja, het, het is een tekenfilm. Dat is gewoon de Nederlandse benaming daarvan. Ja. Tegelijkertijd weet ik nog dat er toen ook een hele serie video's uitkwam. Want toen had je nog gewoon videobanden. Ja. Uh, waarin, waarin het anime wel heel erg de schunnige kant op ging. Ja. Waarin uh, uh, jonge, jonge dames uit elkaar werden getrokken... door, uh, door ruimtewezens om het maar heel... Uh, oh uh, uh, ja, die de, show. De, ja, je weet ook meteen over welke keer het heb, Helaas wel. Ja. Um, het punt is, dat was het moment dat het een beetje een hype begon te worden. Ja. En er waren zekere labels hier in Nederland... die schraapten gewoon de onderste van de kan. Ja. En er zijn gewoon shows daarbuiten dat... Ja, het, het niet even verantwoord. Die Kratie heel seksueel expliciet ja. waren. Inderdaad. Zover ik, ik kan horen zo... Ja. hebben we het over een bepaalde serie... die vooral de ouderen ons nog wel kenden? Uros, Sekidoji, Legend of the Yoga ja. En ja, dat ging behoorlijk de schunnige kant op. En was dat was echt bizar. Uh, ja. bijna, bijna op het zieke af. Inderdaad. Um, heeft het anime-genre buiten Japan daar last van gehad? Mm, het heeft wel het stigma meegekregen. Inderdaad, dat het heel gewelddadig zou zijn. Ja. En vrouwenvriendelijk. Ja. Terwijl het een even divers als niet diverser medium is dan gewone tv. Alles wat je in een gewone tv vindt, vind je ook gewoon binnen anime. Je hebt sitcoms, je hebt avonturen-shows, je hebt thrillers, je hebt sci-fi-shows. Alles wat je maar kunt bedenken, kun je ook gewoon in anime doen, wat dat betreft. En dat is er ook wel mee gedaan. Maar waarom zou je dan toch voor een anime kiezen in plaats van voor een serie met echte mensen? Mm, sfeer? In okay. heel veel gevallen. Uh, en soms omdat je met een anime gewoon dingen kunt doen die je met een show heel moeilijk kunt doen. Ja, of die gewoon heel erg duur zou zijn om ja. te maken, waarschijnlijk. Ja, als je anime... kijkt naar de productie van bijvoorbeeld een superhelden show, dat is met anime gewoon heel veel makkelijker en goedkoper te doen. Ja. Als met echte mensen. Ja, het is zelfs zo goedkoop dat uh, er nu een hele kleine aanwas is aan nieuwe tekenaars. Omdat. We krijgen niet zoveel betaald, heb ik begrepen. Nee, het, het, is, uh, het zijn lange dagen. Ja? Het is een laag loon. En het is gewoon echt uren, uren, uren. Maar uiteindelijk kun je wel een reputatie opbouwen. En kun je inderdaad wel in een situatie komen dat je goed kunt gaan verdienen. Ja. Alleen dan moet je wel inderdaad gewoon echt de grind doen. Ja, maar dan, dan komt ineens Korea ertussen die zegt van wij gaan dat ook gewoon doen. Ja, inderdaad. En hoe werkt dat dan? Over het algemeen uh, op dezelfde manier. Alleen ik merk dat in Korea veel meer computeranimatie wordt gebruikt. Okay. En daar zijn ze gewoon handiger in. Als ja. he, dus ik heel veel kijk naar uh, de Amerikaanse studios. Ja. Vooral DC is er helemaal mee bezig. Die laten heel veel in het buitenland doen. En dat kun je gewoon de stijl en de sfeer van de show merken. Op wat voor manier? Uh, hoe het vorm is gegeven, kleurgebruik. Ook gewoon after-effects die erin zitten. Het is een zekere dofheid erin zitten. Ja. Of van, van, van fade. Wat heel stylistisch is. Uh, ik heb het in uh, heel veel oudere... Ja, Digi dingen ook wel gezien, wat dat betreft. Er, er viel in één keer een toverwoord. Ja, inderdaad. Nou ja, als je thuis zit mee te schrijven, laat het weten via de Radio 1-app. wat je vandaag aan toverwoorden hebt gehoord. Uh, daar hebben we een speciale anime-DVD-box. Ja, daar, daar heb ik geen Blu-ray-box voor kunnen vinden. Maar een DVD-box mm -hmm. uh, van anime die je kan winnen via de Radio 1-app. Als je dan weet wat de toverwoorden zijn. Dat betekent voor jou alleen dat je eventjes moet gaan dobbelen. Okay. Want je gaat wat uit de digitale kluis toveren. Een vijf. Vijf. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Ruimteafval. We hebben het er uh, toevallig vorige week over gehad. Toen was het ook al uit de kluis gekomen. Um, maar ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als dat ruimteafval op op, op op Mars terecht komt? Bijvoorbeeld onze reporter Leona die zocht het uit voor jou. We zijn met z'n allen druk bezig met robots bouwen die naar Mars moeten en natuurlijk fantaseren over reizen door de ruimte. Maar wat voor effect heeft al dat ruimteonderzoek nou op de planeten waar we heen gaan? Ik ben daar wel benieuwd naar. Dus ik ga het vragen aan Karsten Dominique van de Universiteit van Amsterdam. Hoe verschillen de andere planeten binnen ons zonnestelsel nou precies van de aarde? Nou, dat is, uh, zijn heel veel verschillende dingen waar, waar je daar naar kunt kijken. Dus zeg maar, Mars is eigenlijk de planeet die nog het meest op de Aarde lijkt. Maar ook die is al heel verschillend. Dus de atmosfeer bijvoorbeeld is veel dunner. Um, maar voor de rest, zeg maar, is wel een planeet met een oppervlakte. waar de temperatuur zo redelijk is dat hij in een pakken op zou kunnen wandelen. Um, maar dat is eigenlijk voor geen enkele andere planeet. Zo, dus bijvoorbeeld Venus is een planeet dat is compleet onvoorstelbaar... Eigenlijk om daar op te landen of te gaan onderzoek te doen als mens... omdat de temperaturen daar zo verschrikkelijk hoog zijn. En bestaan de andere planeten en die manen uit dezelfde bouwstoffen als de aarde? Dezelfde elementen? Ja, dus als je echt op het elementniveau gaat, dat klopt. Oké, okay, maar dan maken wij iets hier op aarde van allemaal spullen die hier te vinden zijn... die echt compleet onbekend zijn op zo'n planeet. Heeft dat effect op die planeet als we het daar neerzetten... Nou, dat, zeg maar, in kleine hoeveelheden zeker niet. Das, dus je moet het je voorstellen, als je ergens een, een auto in het midden van de Sahara äh, afstelt, dat heeft dus verder geen effect op de planeet. Äh, de grotere risico's zijn eigenlijk äh, meer dat je misschien äh, biologische äh, dingen daar dan, dan brengt, bijvoorbeeld bacteriën äh, van de aarde. Als die levensvatbaar zullen zijn op een van die andere objecten, dan is het risico veel hoger, omdat äh, die bacteriën zich dan zouden kunnen vermeerderen, dat er gewoon steeds meer worden. Want hoe bereiden we een robot of een zonde of iets voor... op het contact maken met een andere planeet? Inmiddels zeg maar, zijn er dus afspraken tussen de landen... dat als je op een ander planeet onderzoek wil doen... met een robot die je daar neerzet... dan moet je dat zo doen... dat je die planeet niet minder geschikt voor onderzoek in de toekomst maakt. Stel dat er ergens bacteriën leven op, op Mars of op Europa of zoiets... Um, wil je voorkomen dat je die uh, allemaal doodmaakt, outrot of uh, uh, vervangt door andere dingen. Dus dat is heel belangrijk. Dus er wordt steeds meer over nagedacht uh, dat, je, dat robots worden gesteriliseerd... voordat ze echt op een andere planeet neergezet worden. Dat is moeilijk, maar er wordt steeds meer over nagedacht. Want waar is een gemiddelde onderzoeksrobot van gemaakt? Nou, dat is net als een auto of zo. Zeg maar. Verschillende metalen, heel veel elektronica natuurlijk. Ja. En die zullen niet vergaan op zo'n planeet, dat ze ja, dat is, in de wonen komen? Dat is een interessante vraag, zeg maar. In de ruimte kunnen dingen soms langer overleven. Hier op aarde is het zo, we hebben hier erosie. Dus het regent en we hebben wind. En stofdeeltjes liggen daardoor. Dus de dingen die je op de maan, op de aarde laat liggen, die verdwijnen vanzelf. Op andere planeten is dat anders. Dus er zijn een planeten waar je helemaal geen erosie hebt. Dus als je daar iets neerzet, dan zou dat daar wel miljoenen uh, of zelfs miljarden jaren gewoon blijven zitten. Die blijft daar gewoon voor eeuwig eens eentje op zo'n planeet staan. Ja. Arm ding. Ja, kijk, het is, uh, het is wel een interessant idee dat er staan een aantal dingen op Mars. Als je nou denkt, misschien gaan ooit mensen op Mars leven. Misschien gaan ze een museum maken en waar ze al die dingen neerzetten. Dus als we echt iets voor eeuwig willen bewaren, dan moeten we het op een andere planeet zetten. Berenvara Academy. Maak je klaar, want Noah komt eraan. Ze heeft weer een uh, exclusieve filmtip voor je... waar je zeker heen moet gaan deze week. Maar eerst heb ik hier uh, Bob Dylan. I'll be your baby tonight. Berenfara, Radio 1.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 And when it comes to love, I did. Someone told me I should take caution when it comes to love, I did... Chantel, Impossible. En uh, we zijn hier aan het praten over anime met Juri Bakker. Hij is niet alleen anime-fan, ook staflid van Abunai-conventie. Ja, en als je het dan toch over films hebt... Dan gaan we natuurlijk spotlighten. Spotlight met Noah Johannes. Met Noah Johannes. Ik zit heel even te kijken waar zij zit. Zij zit hier, Noah, goedemorgen. Goedemorgen, Risa. Ja, we hebben het over anime. Ben jij ook een beetje een anime fan? Um, ik kan mezelf niet echt een anime fan noemen, want ik heb nog niet heel erg veel anime fan uh, gezien. Of anime gezien. Dus uh, ik moet daar nog een beetje uh, opgevoed worden, eigenlijk. Toch weet ik dat jullie een uh, gezamenlijke liefde hebben voor een animefilm. die jij al eens een keer besproken hebt. waar ik zelf ook verliefd op ben geworden afgelopen jaar. En waarvan ik weet dat jullie dat ook wel aanraden vinden. Dat is Your Name. Ja. Your Name? Ja, nou inderdaad. Dat is een van de allereerste animefilms die ik gezien heb. En ik, ik vond dat een heel mooie en bijzondere kennismaking. Dus ik ga zeker nog wel wat meer kijken op dat gebied. Mag ik uh, jou dan Silent Voice aanraden? Hoor je dat? Silent Voice, die moet je gaan kijken. Silent Voice, die ja. moet ik gaan kijken. Nou, dan, dan ga ik dat doen samen met Spirited Away, die ik dus ook echt nog moet zien om te zien. Wordt dat die en Ja, ook een goede. Ja, ja, ja. House Moving Castle misschien ook nog wel. Hoe? House Moving okay. Castle. House. Mo House. Okay. House H -O w -L. House okay. Moving Castle. Oké. Okay. Okay. Nou, nou, bedankt voor de tips. Dat ja, ga ik zeker zien. Maar dan willen we van jou ook een tip. Nou, mijn tip van de week uh, is Ai uh, Tonja. Ai Tonja, een geweldige film. En als ik zeg Nancy Kerrigan en, en Tonja Harding... gaat er bij jou dan een belletje ja, ringen? Ja, zeker Tonja Harding. dit was, uh, was niet alleen een hart te breken... maar die brak ook gewoon knieschijven als, uh, als haar oppositie te <laughs> groot werd. Nou ja, zoiets, so zoiets. So maar ik denk dat inderdaad heel veel mensen zich de beelden uit 1994... inderdaad kunnen herinneren waarop Nancy Kerrigan huilend op de vloer zat... nadat een man haar met een ijzeren staaf op haar knieën kapot... of haar knieën had geslagen... Ja. En um, ja, de man van haar grote rivale, Tonya Harding... die bleek daar achter te zitten. En het werd het grootste sportschandaal uit de Amerikaanse geschiedenis. En de Australische actrice Margot Robbie... die je vast nog wel kent uit Wolf of Wall Street en ja. Suicide Squad. Ja, hoe kun je die vergeten? Een mooie meid, goede actrice. Die dacht, ik wil daar een film over maken. Samen met regisseur Craig Gillespie. Ja. Waarin niet alleen dat incident centraal staat, maar vooral ook echt de lange aanloop daar naartoe. En zoals we in de film gaan zien, heeft hij heel veel te maken met Tonja Hardings trieste en armoedige white trash achtergrond vol mishandelingen door een heks van haar moeder en haar man. Ja, want het is komt altijd wel erg vandaan natuurlijk. Het is niet zomaar voor niks dat ze dat deed. Precies. Alleen ik, ik dacht ook van ja, die beelden kan ik me nog goed herinneren. Maar iets over het leven van Tonja Harding. Ja, eigenlijk vrij weinig. Nou, Margot Robbie die speelt zelf de rol van Tonja. En dat doet ze echt fantastisch. Net als Alice en Jenny trouwens. Die de rol van Tonja's moeder echt onvergetelijk hilarisch maar vreed neerzet. En wat mij betreft zijn allebei deze actrices terecht voor een Oscar genomineerd. En volgende week komen we erachter of ze die uh, allebei gaan binnenslepen. Ja, want de Oscar daarnaast... komen er aan. Ja, ja, ja. Nog een weekje wachten. Nog een weekje wachten. En deze film is genomineerd voor drie Oscars, dacht ik uit mijn hoofd. Ja. Dus dat wordt heel spannend. En ja, wat daarnaast ook wel leuk is even om te noemen, is dat het verhaal echt als een soort reconstructie in documentaire stijl wordt neergezet. Ja. Waarin de personages zich af en toe dan ineens richten tot de camera wow. en ons als publiek direct aanspreken. Ja, en ik, ik vind dat niet altijd werken in films. Maar in deze film werkt dat echt fantastisch. Vooral ook omdat die film heel erg een spiegel voorhoudt naar de media en naar ons. En de rol die wij eigenlijk ook spelen in het ja, een beetje sensatie. Het uitbuiten van dit soort schandalen. Het is echt, wat dat betreft, met al deze ingrediënten en het geweldige acteerwerk... wat mij betreft, echt de aanrader van de week. De aanrader van de week. En je hoorde ja. hem uh, ja, van uh, Noah Johannes. Ja, en ga zeker trouwens ook naar Black Panther als je hem nog niet gezien hebt. Ja, nou jeetje, je Mina, nou zeg je <laughs> toch wat. Ik bedoel, dat moet ik toch dat heb ik al gezien. Natuurlijk heb ik dat gezien. Oh, wat, uh, nou, wat, wat vond jij filmt, zelf? Wat, wat, wat, wat geef je hem in punten? Nou, wel een negen. Um, een negen? Waarom een, een negen? Ja, waarom, een negen? waarom geen 10? fantastisch. Um, waarom geen tien? Misschien omdat ik... Uh, nee, nee, misschien wel gewoon een tien trouwens. Ik weet ik, ik, kan niks, ik kan er eigenlijk niks op aanmerken. Ik geef hem gewoon een tien. Ik vond het fantastisch. Misschien dus dat gewoon een beetje de Nederlandse zuinigheid. De Nederlandse zuinigheid. Ja, dat, dat mag dan omdat jij Noah bent. Ik ga je bedanken. Oh, er gebeurt Graag iets. Ik weet niet. Wat, ik, wat sta ik hier? Oh, ik snap het al. We zijn hier aan het kloot in een nieuwe studio. En er gaat echt letterlijk van alles mis. Wat je helemaal niet wil dat misgaat. Maar ja, dat hoort bij een nieuwe Ach, studio. Ja. Er staan allemaal dingen aan die helemaal niet aan moeten staan en zo. Ik ben, ik ben namelijk even wat aan het opzoeken voor jullie. Ik ben eventjes ook even jullie voor jou. Mm -hmm. uh, speciaal voor jou. Ben ik, uh, bin ik die, die, die soundtrack aan het zoeken? Waar zit hij nou? Is dit hem? Van Your Name zit ik te zoeken, maar dan krijg ik dus... Ik wil San San send Sen draaien uh -huh. en dan, kan, dan krijg ik alleen de Engelse versie. Wat is dat nou toch? Ik ga gewoon de Engelse versie spelen. Uh, Noa, mag ik jou bedanken? Ja, graag gedaan, die En tot volgende week. Oh, ja, tot volgende... <laughs> tot volgende week. Hoi, hoi. Ja, doei, doei. Spotlight. Spotlight. Nou, eventjes kijken of we het voor elkaar gaan krijgen... om in deze studio nu iets op te starten. Er gaat van alles mis. Gaat dit lukken? Gaat dit, is dit... Is dit, is dit hem dan? Even kijken. Ja, dit is een van, van de soundtrack van Your Name. Een prachtige film die je zeker moet gaan zien: Japanse animatie, anime, zen zen zen. It's intense, intense until this day, but looking everywhere for you I follow the sound of your innocent laughter Guiding me in the right way Even if every piece of you disappeared And if it's scattered everywhere No, I won't waver, I'll step like a one Look for you all over again Or maybe instead, I'll take the whole universe Right back to zero again Start. how should I explain, wanna tell you everything that happened while you were in long, long dream, I flew through thousands of skies, to tell you adventures I've been through hundreds of millions of light years, but now I'm here finally seeing you reflected in You're tense and tense until this day, but looking everywhere for you. Oh, I love like the sound of your unfettered voice and the shedding of your tears in Ethan's way. So tell me who will ever kind of stop us on this eve of revolution. No more hesitation, I will put up a fight. Zen, zen, zen. Dit is de Engelse versie van de Japanse film. Het is een lekkere trek, hè? Je moet zeker die... even... Nee. Je moet zeker... Zeker die film gaan kijken. Zen, zen, zen, zen. Zen, zen, zen, zen, zen, zen. weet je ook wat het betekent toevallig? Zen, zen, zen? Ik heb ook geen idee. Het is Japans. Aan de lijn heb ik Menno Bentveld. Goedemorgen. Goedemorgen, Isa. Wat heb jij straks in Goede, uh, goede Vogels? Vroege Vogels en Goede Vogels. Goedem wat leuk trouwens, jullie Wurmenverhaal. Uh, zeg. Ja, was, ik, wist uh, jij dat het er zoveel waren? Ja, ik, ik wist wel. En, en ook dat ze verschrikkelijk belangrijk zijn, hè, wurmen. Ja, dat blijkt maar. Dat, uh, ja, voor de grond. Uh, wij gaan uh, vooral boven de grond kijken. We nemen uh, je mee naar uh, het Caribisch gebied. Uh, oh. we, we zijn uh, een verslaggever van ons dus op een onderzoeksschip. Doet haar onderzoek naar uh, de watervogel. Onder andere, nou dat zijn mooie en ja. hartverwarmende verhalen. Uh, we zoeken naar de boom die Mondriaan geschilderd heeft in, uh, uh, op Walgeren. Oh. Ja, een eeuw geleden schilderde Mondriaan veel bomen en op een gegeven moment is hij dat helemaal gaan abstraheren. Maar ja, hij is natuurlijk ooit met één boom begonnen. En die gaan jullie ook, en hebben hij, jullie die gevonden? En die is ja, daar gaan we, daar hebben we een reportage over. Oh, dat, dat is uh, mooi. En verder gaan we aandacht besteden aan de, de nieuwe natuurfilm De wilde stad over de natuur in Amsterdam. Um, ja, die heb ik net gemist euh, bij Noah. Ja, dat, stad, dat ze daar dan weer niet mee komen. Jan te veel met waanzinnige natuuropnames... van ja? alles wat er zich in Amsterdam ik afspeelt. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Vossen, is dat zo voor? Vossen? Ratten, muizen in pizzadozen. Jeetje eenden meen. die van het dak vallen nou, van een balkon. Nou, <laughs> het is echt een geweldige... Hé, <laughs> wow. hey, hier nu buiten op de buitenmicrofoon. Ik hoor het. Een, uh, een, een meerkoet, denk ik. Nou, kortom, het wordt een uh, het wordt een hele uh fijne show. Ik hoor het. Zeker. Ik wens je een hele fijne show en ik spreek je volgende week. Goed. Hoi hoi. hoi, hoi. Hier in de studio heb ik nog steeds jullie bakker. Um, ik heb nog maar een minuutje of anderhalf. Wat is nou het belangrijkste wat jij kan vertellen over anime... wat mensen nu moeten meekrijgen? Goeie vraag. Um, als je gewoon op zoek bent naar een divers medium... waar je best wel je hart kunt ophalen... die je leuk vindt. Even ja. veel nieuwe dingen kunt vinden... Dan kan ik je aanraden om het eens een keer te proberen. Uh, als je een bepaald genre wat je leuk vindt... dan kun je naar een website toe gaan die heet myanimelist.net. Okay. Dan kun je gewoon op het genre zoeken... en een paar goede voorbeelden vinden wat je leuk vindt. Uh, dankzij de huidige model van streaming media... kun je ja. via applicaties zoals Crunchyroll en High Dive. Vaak te zien of gewoon legaal kijken. Met advertenties, maar gratis. Oh, oké. Okay. En als je het echt leuk begint te vinden, de investering is klein. Uh, Crunchyroll Rolls 4,99 per maand. Krijg je een volledige bibliotheek. Niet alleen aan anime, maar ook aan manga en uh, live action shows. Oké, okay, dus een beetje Netflix voor anime. Ja, inderdaad. en ze moeten naar jouw conventie, de Abonai-conventie, ja, is Ja, inderdaad. Uh, Abonai-conventie is 24 tot en met 26 augustus okay. in Veldhoven. Onze website is www.abunaicon.nl Daar kun je alle informatie vinden over de conventie. Wij hebben ook een Facebook Pagina abonneer op Facebook. En daar kun je ook heel veel informatie en vragen stellen over onze conventie. Jullie Bakker, ik ga je bedanken voor het vroege ochtendgesprek over anime. Mij hoor je weer volgende week. Hartstikke idee. BNN Vara.